Welkom bij een nieuwe aflevering Eindtijden Profetie in onze serie Eindtijden Profetie en de kleine profeten. Jan van Baddenveld, heel hartelijk welkom. We zijn vorige keer gebleven bij het beeld van Daniel. En we gaan nu naar een ander beeld. Ja, mag ik? Zeker. Dank u. Ja? Nou, even kijken, dat beeld nog even zien. Voor kijkers die er niet bij konden zijn, ja. die het niet weten. Dit was een droom. ...die de grootste keizer die er bijna geleefd heeft in, deze, in, in, in de geschiedenis van de wereld, Nebukadnezar, zag. Ja. En dat werd, wilde hij dus niet vertellen, dat moesten dus zijn wijze vertellen. Ja. God openbaarde dit aan de profeet Daniel ja. in een droom. Ja. En wat zag hij? Een groot beeld, een machtig beeld, met een gouden hoofd. En staat hier, is het Babylonische Empire, het is Engels, keizerrijk. Ja. Het heeft niet zo lang bestaan, maar dat is dus Irak, maar het is het hele Midden-Oosten. Daarna volgde een zilvergedeelte, dat is het Medo-Persische Rijk. Het zijn twee stammen die samenwerkten, de Meden en de Persen. Ja. Was daar, waren dat. En dat was van zilver, dat zie je ook in die twee armen, niet het zilver, maar dat er twee stammen waren. Dan krijgen we een stapje verder, dat is het Griekse Wereldrijk. Dat was Alexander de Grote, die in een paar jaar de hele wereld veroverde. Daar komen we er straks nog even op terug. Dit. Daarna kwam het Romeinse Wereldrijk. Het Grote Romeinse Wereldrijk, de Twee Benen. En dat was van ijzer, kei en keihard. En dat is het West-Romeinse Rijk en dat is het Oost-Romeinse Rijk. Ja. Toen zijn we gebleven, dit, dat beeld. Dat komt in de eindtijd, staat het hele beeld weer overeind. Dat lezen we ook in Daniel 2. En daar komen we straks nog wel op terug. En dat heeft voeten gemengd van ijzer en van klei. Ja. En toen hebben we dat zo gezien. Dat, dat moet nog gebeuren, dus er, zullen, er zijn weer veel meningen van de uh, uitleggers bij. Ja. En er komt de mijne ook nog eens bij. Ja, precies. Maar dat, ik, ik geef het maar voor wat het waard is. Uh, dat is IJzer, het Romeinse Rijk, en het wordt dan door veel uitleggers genoemd het herstelde Romeinse Rijk. Ja. Maar... Jij hebt een andere visie. Ik heb een iets gecompliceerdere visie, dat vind ja. ik leuker. Ja. Um, kijk, het laatste Wereldrijk, dat was niet het Romeinse Wereldrijk, want dat is opgevolgd door het Ottomaanse Turkse Wereldrijk. Ja. Want dat was verschrikkelijk groot in die tijd, mm -hmm. in onze tijd. Dat was zo ontzettend groot. Het hele Midden-Oosten, ja. Irak, Iran. Jeruzalem. En Jeruzalem en, en Perzië, ja. Iran dus. En, en, en Griekenland en hele stukken van Oost-Europa. Uh, Oost en heel Noord-Afrika en Egypte, was een enorm groot rijk. En dat uh, turks romaanse rijk, dat is enorm... We hebben toen een vorige aflevering gezien, dat ze zo groot werden toen ze de joden, die uit Frankrijk, uh, nee, uit Spanje weggejaagd werden, ja. die werden door de Turken heel gastvrij ontvangen. Ja. Er was een, een, een decreet van een of andere Turkse sultan, en die zei, denk erom dat jullie de joden vrij zullen ontvangen. Ja. En wie uh, die joden wat kwaad doet, nou, die krijgt van mij de doodstraf. Ja. En het Turkse rijk werd groot en werd zeer machtig, werd... Dat zou Erdogan vandaag de dag niet doen. Nee, Erdogan, die is veranderd, dat is ook bijbels dat hij. Die... Nou, dus nu denken we dat, uh, ik tenminste, dat dat laatste wereldrijk, die voeten van ijs, het zijn dus twee ja. zaken die zich niet vermengen. Mm -hmm. nee? Door huwelijksgemeenschap staat er dan, maar dat uh, wordt allemaal weer anders vertaald. Dat is heel moeilijk in het... Uh, in, in, in het Hebreeuws en het Aramees, ja. waar het in staat. Maar goed, dat wereldrijk, dat is dus een mengsel van, denk ik, het Romeinse, het ijzer, en de organisatie van islamitische samenwerking, mm -hmm. en wat ook genoemd werd uh, de Europees-Arabische samenwerking, en die steeds dichter bij elkaar komen. Ja, ja. Europa wordt steeds meer overspoeld door de Israel, islam. Door de islam. Ja. En, en, en dat wordt dus het beeld van de, van de eindtijd. En dan gaan we dat nog verder bekijken. Want verrassend is dat Daniel nog een keer een visioen krijgt van de, de, de, de, het, het rijk van de, de eindtijd. Ja, want in wezen is dat natuurlijk wel raar. Hè? Dat uh, die samenwerking tussen uh, islam en, en politiek. Uh, daar waar uh, politiek en kerk gescheiden moet zijn, dat dan zo'n islam het is, daar... Het is een krankzinnige situatie. Ja. Dat is precies hetzelfde, ook waar de islamitische uh, extremisten en ons linkse volk uh, zeer samen gaan. En waarin gaan ze samen, wat verbindt ze, hun haat tegen Israël. Ja, precies. Ja. En dat zien we hier ook. Ja. Dat is. Het is... Ik, ik snap niet hoe, hoe, hoe die, die, die geestelijke machten dat voor elkaar krijgen. Nee, eh, nou ja, daarvoor zijn er waarschijnlijk geestelijke machten. Ja, dat, nou, ja, dat, <laughs> dat, dat zit er dik in. Ja. Maar goed. We gaan naar het beeld. We gaan naar het tweede beeld. Dat ja. is geen beeld meer, maar dat is een beest. beest ja. Dat lezen we in Daniel 7. Ja. In het eerste jaar van koning Belsassar, de, de koning van Babel. Een van de laatste koningen van Babel was dat. Zat Daniel in een droom. En die kwamen toen hij op zijn bed lag voor ogen. Hij schreef de droom op. En dan staan we in vers 2. Daniel zei... Ik had in de nacht een gezicht... ...en zie je vinden van de hemel... ...brachten de grote zee in beroering... ...en vier grote dieren stegen uit de zee op. En het eerste dier... ...dat is... Een leeuw. En je had adelaarsvleugels enzovoort. Dat betekent een, een leeuw, dat is dus Babel. Ja. Het Babylonische koninkrijk. Dat is het eerste deel. En ze komen uit een zee die in beroering is. De zee is in de Bijbel vaak de volkerenzee. Ja. En ik word in beroering gebracht door de vier winden van de wereld van de, van de hemel ja. dat zijn geestelijke machten. Dus die hele wereld is momenteel ook weer in beroering. Ja. Nou, het tweede deel. Hij krijgt adelaarsvleugels. Het is een dat duidt op een geestelijke macht. Ja. En uh, hij kreeg op, uh, uh, een hart als een mens. Ik kreeg gewoon een mens. Dus die wordt door een mens vertegenwoordigd. Het tweede dier, dier is een beer. En die eet veel vlees. net. En dat is dus het Medo-Persische Rijk. Is Iran op dit moment. Mm -hmm. En die is ook bezig om veel vlees te eten. Ja. Het derde dier, dat lezen we in vers 6, is een panter. En die gaat razend vlug, dat derde beest, heel sterk. En dat derde beest heeft vier koppen. het Griekse wereldrijk. Waarom heeft hij vier koppen? Eerst de panter, een razendsnel beest. Ja. Razendsnel tempo heeft Alexander de Grote de hele wereld veroverd. Ja, precies. En komen de vier koppen. Alexander de Grote die is zeer jong overleden. Mm -hmm. Hij had wel kinderen, maar die konden hem niet opvolgen. Maar hij is opgevolgd door vier generaals. De ene, de Ptolemeers, die regeerde vanuit Egypte. De andere, de Syriërs, en die uh, regeerde vanuit, uh, de Seleuciden, vanuit uh, Syrië. En weer een ander regeerde vanuit Macedonië. En weer een ander, ik meen, vanuit Turkije. Oh, waar. Maar het, ja. is, het Rijk is toen opgesplitst in vier delen. Dat wordt door. Dat wordt hier beschreven. Door, door, door die vier koppen wordt dat uh, ja. vertegenwoordigd. En daarna zag ik in de nachtgezichten, zeven, vers 7, een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk. En dat is het dier van de eindtijd. Dat is, uh, en wat gebeurt er dan? Hij vertrapt alles, vertrapte alles. En het had tien horens. Dat zijn tien koppen dus, tien horens. En dat zijn tien koningen dus. Ja. Horens en koningen. En dan nou komt het. Tussen die andere die horens in kwam nog een kleine horen en die gooit drie van de vorige horens weg. Dus er zitten drie horens. Vanuit dat laatste wereldrijk, wat er komt in de eindtijd, komen daar, het zal waarschijnlijk een verbond zijn van tien andere rijken. Ja. En dan komt een sneaky, hoe noemen we dat in het Nederlands, ja, ja, ja. Uh, gluiperig, glibberig, ja, ja, uh, slim, ja. uh, slinks. Sluit daar een kleine hoorn. En die gooit er drie koningen uit. En die komt daarvoor in de plaats. Nou, meer komt daar niet van in. En dat, komt, dat komt dan later. Want we gaan nu, snel uh, over naar openbaring. Mm -hmm. En dan komen we weer terug in, in, in Daniel. Want die kleine hoorn: dat is, is voor de meeste uitleggers de Antichrist. Ja. Kleinhoorn is de antichrist, is... maar hier komt verder in uh, het, het, het oordeel over de antichrist, wordt hier dan weer uitgesproken, zoals dat, die, die steen, die rolde dat grote ja. beeld omver. Ja. En zo krijg je hier het, het, het oordeel voor de troon. En hier komt dus, nou, toch even vers 12, dan komt met de wolken des hemels, kwam iemand als een mensenzoon. Ja. En daar komt dus de naam van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, vandaan. Ja. Dat is ook profetisch, is dat natuurlijk duidelijk. Nou, en dat, die zal wel eeuwig gaan heersen. Maar, dan gaan we kijken. Dit beeld van die beesten, mm -hmm. dat komt terug in de openbaring. Ja. Het eerste wat opvalt, is dat vanuit menselijk oogpunt... Zijn al die wereldlijken prachtig. Dat, dat beeld schitterend mooi. Gouden hoofd en zilver en, en, en koper. Iedereen Van, staat te juichen. En, maar in Gods ogen ja. zijn het beesten. Ja. Gruppelijke, demonische beesten. Ja. Hoe ziet openbaring dat nou? Dat is natuurlijk belangrijk. Dat, is, uh, dat brengt het hele zaakje naar onze tijd. Naar openbaring 13. Daar staat dat. En ik zag vers 1. ...uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen. Dat is dus dit beest. Ja. En het was een gruwelijk beest. En tien kronen waren erop, dus die tien horens, tien koningen dus. En op zijn koppen namen van godslastering. En let op, hoe zag dat beeld eruit? Het zag een luipaard, dat duidt op het Griekse werelddeel. Ja. De potenbeer, dat was weer het uh, medio persische wereld. Ja. De muilenleeuw, en dat is dan weer het Babylonische. Dus in de eindtijd zijn die vier rijken één beest geworden. Zoals we de vorige keer zagen, dat dat beeld van uh, Nebukadnezar in de eindtijd als geheel weer overeind staat. Ja. Ja. En dat zie je heel dat duidelijk. Dat zie je hier dus gebeuren in Openbaring. En hier in Openbaring laat zien ja. dat, dat wie dat zo exegetiseert, daarin Daniel gelijk heeft. Want het is één beest wat, ja. wat er dan komt. Aha. En dat is natuurlijk verschrikkelijk griezelig. Ja. En wat gebeurt er dan? Het beest opent zijn mond in vers 6 tot lasteringen tegen God. Het is dus een anti-god, ja. een antichrist. Het is een rijk met een antichristelijke leider, de antichrist. En om zijn naam te lasteren en zijn tent, dat is de tempel, waar hij in gaat zitten, en hen die in de hemel wonen. En dan komt het, heel tragisch. En hem wordt gegeven, hier, de, om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. Ja, je zou zeggen waar is dat dan voor nodig? Zeg je? Je zou zeggen, waar is dat dan voor nodig? Ja. En er staat ook nog, staat het, in Daniel 7. Daar moeten we weer even naar terug, want daar zitten we uiteindelijk in. Daniel 7, vers 23. Daar staat het ook nog. Daniel 7, vers 23. Daar zegt Daniel, tegen de engel die het hem allemaal uitlegt... Euh, Ligt dat vierde deel eens uit, want het is verschrikkelijk dat vierde deel... Het vierde dier, vers 23, is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. Dat zal verschillen van alle andere koninkrijken. En de hele aarde zal verslinden en haar vertreden en haar vermorzelen. En die tien horens, er komen andere horens uit. En drie zullen er ten val gebracht worden. En hij zal spreken tegen de Allerhoogste... En, dat is weer het tragische, de heiligen van de Allerhoogste te gronden richten. Datzelfde ja. wat de openbaring hier zegt. Ja, ja. En hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Dat is wat Paulus zegt, hij zal de wetteloze zijn. Ja, precies. En het getuigenis van de schrift is zo een... Nauwkeurig. En zo nauwkeurig. Ja. Daniel, Johannes in openbaring, Paulus er ook nog eens bij. Ja. En straks, als we daar nog eens een keer tijd voor hebben... De eindtijdreden van de Heer Jezus er nog bij. Ja. Dus allemaal één boodschap. Hij zal erop uit zijn om tijden en wetten te veranderen. Hij is dus de wetteloze. Ja. Dat zien we hier weer. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor één tijd, tijden en een halve tijd. Hadden we het net geloofd met elkaar nog even over, die drieënhalf jaar. Ja, Eén precies. tijd, twee ja. tijden en een halve tijd. Ja. Zitten we op drieënhalf jaar. half jaar. Drie en half jaar. En uiteindelijk zal hij uh, gaan, uh, heerschap, Wacht, even kijken, een half jaar. En dan zal de vierschaar zich neerwerpen, dat is de rechtbank. En men zal de heerschappij ontnemen, hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Hij zal hem doden, zegt Paulus, door mm -hmm. de adem van zijn mond in Thessalonicense. Ja. Ja. We hebben al twee uitzendingen van tevoren over gehad. Klopt, ja. De, uh, dat zal, de heer Jezus zal hem doden. En het koningschap en de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de hele hemel zal gegeven worden aan het volk van de Heilige van de Allerhoogste. Ja. Dus Israël zal een periode, een moeilijke periode van verdrukking, zal die eh, ondergaan van drieënhalf jaar. Ja. En misschien kan die tijd nog verkort worden. Dochter. Ja. Achter de schalen. Dat we de vorige uitzending gezien hebben. Als we die Precies. schaal er maar vol willen. Waar is Israël in, in, in dit plaatje? Die is... Waar is Israël in dit plaatje? Wat we nu schetsen. Ik denk. Ja, zullen we daar nog maar op ingaan? Ja. Ja? Meteen. Okay. Dan? Meteen? Oké. Gaan we naar openbaring 12. Uh, ongelooflijk, ongelooflijk. Het? Het, het, het, het, het klopt allemaal. Ja. Nou, vers 12. Er werd een teken in de hemel gezien: een prachtige vrouw met de zon bekleed, mm -hmm. de maan onder haar voeten en de krans van twaalf sterren op haar hoofd. Dat is Israël. Ja. Ja, dat is duidelijk Israël. En de twaalf stammen, en twaalf zijn de twaalf sterren, en de maan onder haar voeten. Wie is de maan? Wat zien we daar op alle minaretten? De, de islam. De, de maan, ja. ja. Dat is, de, de religie van de islam, de, dat zal uiteindelijk gebeuren. En ik kreeg een ander teken, er komt een draak. En Dat heb, hadden we wel gepland in de vorige uitzending, er was geen tijd voor. Want dat is die draak in de hemel. Ja. En wat is ermee gebeurd? En dat gaan we een andere keer misschien. En, en die draak die zit daar. En ik kom bij die vrouw die zwanger was. Maar is, is al zwanger. Van, de eerste keer. Werden ze bijna uitgemoord. Omdat hier Jezus zou komen? Haman, de Jodenhater. Hebben we dat. Met. Het in het feest. Ja. Nou, en hier ook weer. Hij probeert. Uh, die vrouw, even vers, vers 4. De draag stond voor de vrouw. En zou. Zodra het kind gebaard was. hem te, verzin, hem te verslinden. Zij baarden een zoon. Een mannelijk wezen. Die de heidenen zal hoeden met een ijzeren stap. Dat is dus Ier Jezus. Het kind werd plotseling weggevoerd tot God en zijn troon. En de vrouw, dan komt het, dat was Israël dus. Ja. Want het was al Israël zijn, dat vroeg je net. Ja. Um, en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. 1260 dagen. Een jaar heeft in de oude jaartelling 360 dagen. Ja. Drie keer 360 is 1080. Plus nog eens een keer de helft erbij. Ja. Dan komen 180. kom je weer op 1260 dagen. Is weer precies die 3,5 jaar. Ja, klopt. Ja. En ja. daar wordt ze in de woestijn onderhouden. Ja, ja. Het is, dat is dus, en dat, dat is heel Israël. Dat denk ik wel, ja. Dus, dus, dus uh, eigenlijk. Israël loopt leeg. En ja, echt. dat weet ik niet, nee. eh, Thomas, dat oh, weet ik niet. Want in openbaring 13 gaan we eerst even uh -huh. kijken hoe dat met die draak afloopt. Ja, precies. Niet, met de duivel. En toen, de draak, die wordt dan uh, door Michael en zijn engelen uit de hemel nee. gekieperd. Ja. En dat lezen we in Jezaja ook. Mm -hmm. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Nou. En aan de vrouw, en die ging... De, vol de vrouw vervolgen, die het kind gebaard had. Klopt. Aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Nou, dat is dus vliegtuigen. Ja. Mm -hmm. Zo hebben ze die Amanitische Joden ook. Hè? Ja, nee. nee Ken nee, het verhaal, ja, precies, ja toch? Ja, zeker. Moet ik vertellen of niet? Ja, ja mag je vertellen nog. Ja. Nou, kort maar even. Ja. Die Amanitische Joden die leefden toen nog, in 1948, 1949, ja. in de middeleeuwen. Ja. En ja, die werden nogal pittig vervolgd, toen de stad Israël opgericht werd. Mm -hmm. En die werden bij elkaar geroepen door al die joden, en we gaan jullie naar het beloofd land te brengen. Ja. En daar zaten ze dan, al die kerels met uh, woestijnkleding aan ja, en ja. met hun grote staven. En, ja. en dat waren echt nog joden uit, uit, uit de middeleeuwen en nog eerder. En uh, nou, daar staan jullie vliegtuigen. Maar nou, daar gaan we voor geen goud, dat is van de duivel, zeiden die, uh, die rabbijn. Ja, die dat hadden we nog nooit gezien. Ja, maar er staat toch geschreven, zeiden die ja. slimme soldaten, ja. de Heere zal u met arendsvleugel naar huis ja, ja, En daar staan die arendsvleugel, ja. en de Heer heeft wat grote arenden gestuurd, ja, ja. want met een kleine kun kunnen niet met z'n allen in. Nee. En zo zijn ze teruggekomen. Oh, ja. nee. En zo zal het in de eindtijd ook zijn, met arendsvleugel zal de Heer zijn volk behoeden. Ja. En een heel groot gedeelte zal naar de woestijn gaan, maar als dat beest uit de zee de baas is in Jeruzalem mm -hmm. en de antichrist daar dus in die tempel gaat zitten, zullen er nog verschillende dingen gebeuren daar. Ja, wel ongetwijfeld. Ja. En uh, hoeveel minuten heb ik daar nog voor? Uh, twee en een half. Twee en een half. Oké, de halve is van jou. <laughs> er voor jou. Twee voorbij. Want in Jeruzalem ja. daar is dat beest. En dan krijgen dus, gaat God, het gaat er twee getuigen heen sturen. Ja. Twee krachtige mannen ja. gods. Heel veel speculatie ja, met al zijn. Gelukkig ja. hebben we geen tijd meer om daarop in te gaan. Nee. Maar, maar het die... zal Mozes wel zijn. Het ja? zal Mozes wel zijn. Oké, okay, de andere <laughs> Elia dan. <vooruit>. Ja precies. Hebben ze wel Hebben in ieder geval twee genoemd. Ja. Maar goed, in elk geval, die komen er uit de hemel. en die gaan daar grote wonderen doen en de antichrist zal proberen door zijn soldaten te schieten ja. en die kogels die kaatsen terug. Ja. En, en het zijn de profeten die weer genade verkondigen, bekeer je toch mensen, ja. Ja. bekeer je toch. En in die periode daar is, komt er ook nog een engel uit de hemel en die verkondigt een eeuwig evangelie. Ja. en De gelovigen die kunnen dat niet meer, die zijn helemaal de mond gesnoerd of zijn gedood. Ja. ...maar God ziet nog een engel om de mensen tot bekering te brengen. En maar je zien we dus hier dat we... Eh, wie kan er oorlog voeren, zegt hij, tegen, tegen dat beest? Ja. En dat beest werd een, een mond gegeven die grote woorden en godslastering spreekt, dat grote opschepper zijn. Echte politicus. En, en, ...hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. Ken, ken die 42 maanden? 3,5 jaar. Nou, ja. jaar. Ja, 3,5 jaar. 120 dagen. Ja. Eén tijd, uh, twee tijden ja. en een halve tijd. Ja. Ja. En nog eens een keer 42 maanden en lasteringen tegen God. En in de tussentijd zal die oorlog voeren tegen de heiligen. Maar die profeten, die zullen er nog zijn dan die profeten... En die zullen Gods woord gaan brengen. Dat is dus wat God daar allemaal doet. En dat beest, dat is een beest die waarvan een van de koppen, dus de antichrist is dat, een dodelijke wond had gekregen. Hij ja. had een dodelijke wond en die geneest. En de mensen van het herstelt Romeinse Rijk, die zeggen, ja het Romeinse Rijk dat is... Het West-Romeinse Rijk is in het jaar omstreeks 450 te gronden gegaan. Het Oost-Romeinse Rijk is in het jaar 1400, zoveel, 1450, 1453, is door de Turken overmeesterd, mm -hmm. is het, is helemaal dood gegaan. Ja. En is nu weer tot leven gekomen in de Europese Unie. Ja, ja maar zeggen anderen die over de Turkije denken, kent het Oost-Ottomaans-Turkijnse Turkse Cis, Rijk. Precies zeggen. Ja, maar dat Ottomaans-Turkse Rijk, dat is te gronden gegaan. In, uh, in 1918, want die deden met de Duitsers mee en toen ja. hebben de Engelsen en de Fransen uh, een eind aan gemaakt. De, de gemaakt. Ja. Helemaal een eind aan gemaakt, ja. maar nu is Erdogan weer bezig om het weer op te bouwen, dus ja. die zijn ook aan het genezen. Ja. Dus beide ja. partijen hebben gelijk, als ze mijn idee aannemen, dat het de combinatie is van het oude Ottomaanse Rijk, Islam en de Europese Unie. Ja. Maar dat hebben we niets mee te maken. Nee. Wij bidden in deze tijd, bidden we krachtig voor Israël, dat Hij ze beschermt. Het zij als ze in Jeruzalem blijven, waar de antichrist zit, het, het zij als ze naar in de woestijn gaat. gaan, ja, waar ze beschermd zullen worden. Ja. En dat de Heer ook ons genadig is, ons en onze kinderen. Waar we ook zijn op dat moment. Waar we ook mogen zijn, ja. Oké, okay, dankjewel Jan. Heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Het blijft een hele bijzondere materie. En uh, nou, we zijn nog niet klaar met deze serie, dus kom ook volgende week kijken... naar Eindtijd en Provencie, want dan gaan we gewoon verder. Hartelijk dank voor het kijken voor nu en tot volgende week. Want ik zal een nieuw verbond oprichten met Israël en met Juda. En wat houdt het jouw nieuw verbond in? Ik zal de Torah in hun harten en hun verstand leggen. En dat, dat, dat draait alles om. En wat hebben wij in ons hart? Met Jezus.